Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Doe over een uur even je oortjes uit of je koptelefoon af. De overheid stuurt dan een NL Alert testbericht naar je telefoon. De overheid kan zo'n lawaairig NL Alert sturen om mensen te waarschuwen... voor bijvoorbeeld een grote brand, noodweer of een aanslag. Twee keer per jaar wordt het systeem getest en dat is dus straks precies om 12 uur omdat dit het eerste bericht is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... ...waarschuwt de organisatie Vluchtelingen om niet te schrikken van het geloei. Weggebruikers moeten beter letten op motorrijders in het verkeer. Dat vindt de Motorrijdersactiegroep... ...nadat dit weekend vijf mensen op een motor omkwamen bij ongelukken... De vereniging wil campagnes die duidelijk maken dat motorrijders kwetsbaarder zijn dan automobilisten. En in Brabant staat een aanmaakblokjesfabriek in de fik. Het vuur begon vannacht en is nog niet geblust. Er rijden ook geen treinen tussen Tilburg en Bokstol, omdat de brandweer een slang over het spoor heeft gelegd om water uit een rivier te kunnen pompen... Mensen in de buurt in Oosterwijk moeten zoveel mogelijk hun ramen en deuren dicht houden. En het wordt zonnig en warm deze week. En dus zullen een hoop mensen met hun handdoekje richting het strand trekken. Mocht je in Renesse in Zeeland gaan zwemmen en zonnen, dan krijg je een beetje hulp. Op het strand staat een paal waar je gratis zonnebrandcrème uit kunt tappen. Ik zag die paal staan. Ik denk ik heb niks bij en ik heb mijn eigen daarin gesmeerd. En het bespaart veel doktoren Twee mensen hebben de paal. Zij willen dat mensen zich vaker insmeren om huidkanker te voorkomen. Dat is een prima plan, vindt deze zonnebader. Ik vind het heel goed dat hier staat, want uh, ik heb er zelf al mee te maken gehad... met de gevolg van veel in de, in de zon liggen. Mensen zijn zich daar te weinig bewust van. Bent u vandaag al ingesmeerd? Ik ben niet ingesmeerd. Ik ga, ja, het is heel erg slecht. Ik ga ervan uit dat het laagje wat ik heb, dat dat niet erger wordt wow. eigenlijk. De bedenkers zijn in gesprek met meer gemeentes. Zij hopen dat die ook een zonnebrandpaal willen neerzetten. En het weer nog, ja, veel zon dus, maar ook wat wolken vandaag... met in het noordoosten ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen nog meer zon en nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort... bij het knopen net zo'n vijf minuten... en ook op de A10 de Ring Amsterdam... tussen af het Vondeldam en de al 5 minuten vertraging richting Den Haag... Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Bet nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Yeah!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 En zeker onderwijs. Over onderwijs lees ik bijna niets in het codice En zeker niet in uh, samenhang met kansengelijkheid Terwijl dat wel echt dingen zijn wat we als gemeente kunnen aanpakken en moeten aanpakken. Een uh, op de vier kinderen groeit op in armoede. Staat er staat een flinke dun armoedebeleid in het coalitieakkoord. Ja, dan denk ik bij mezelf van. oeh, als we dit vier jaar moeten gaan volhouden. Uh, dan, dan maak ik me echt oprecht ook zorgen voor de kinderen die in Zandvoort opgroeien. En zeker in bepaalde delen van Zandvoort. En dat doet me dan wel echt. Ja, dat doet me bijna een beetje pijn. Ehm. Um,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 Het moet trouwens wel, want als de, de afscheidsreceptie al gepland ja. is... dan uh, moet voor die tijd wel de nieuwe wethouder zijn. Het zou raar zijn dat ze dan uh, afscheid hebben genomen... en nog een, nog een uh, vergadering zitten natuurlijk. Ja. Uh, nou had als je het over uh, parkeren... ja, <coughs> natuurlijk een heikel punt op dit moment in, uh, in Zandvoort. En niet alleen het parkeren, maar ook uh, de discussie daarover. Um, deze coalitie heeft eigenlijk gezegd... of de nieuwe coalitie heeft eigenlijk gezegd... dat ze het parkeerbeleid...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 Ja, dan hebben we hebben hier niet zoals in Engeland boekmerkerskantoren ja, waar we. Het zou we, wel leuk zijn. <laughs> maar het zou, ja, misschien kunnen 100 Casino ja, vragen ja. Om, uh, om daar een soort spel van ja. te maken. Hoe lang gaat het college blijven zitten? Ja, het zou, uh, ik denk dat 100 Casino daar een mooie, mooie winst op zou kunnen maken. Ja, het zal in wel heel erg spannend ja. zijn. Een lokaal event van, uh, van maken. Voor de <coughs> feestweek misschien. Zeg je? Voor de feestweek, die ook in het colisakkoort staat. En ja, dat is toch ook, dat vind ik prachtig. Dan gaan we een feest, iets over een feestweek opschrijven. Ja.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 We gaan luisteren naar een uh, lekker stukje muziek. Dankjewel voor uh, deze bijdrage op deze prachtige zondag. Uh, zonnige dag bedoel ik. <laughs>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 Je zit er bovenop. Je zit, je, je zit er zeker bovenop, dan. dat is, ja. dat is maar duidelijk. Uh, en um, hoeveel mensen zijn er nodig uh, in, in die pitstraat? Ah. Nou, we geven niet de exacte aantallen. Oh. In totaal zijn er uh, natuurlijk honderden mensen nodig ja. om uh, nou, dit allemaal tot een succes. Wij hebben een aantal vacatures, uh, dat kan ik wel zeggen. En het ligt een beetje aan, uh, aan het aanbod, uh, hoeveel het er uiteindelijk zullen worden. Maar het is er niet uh, één of twee.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 Uh, is misschien, uh, nou ja, daar hoef je geen uh, bodybuilder voor te zijn... Of, maar je, je moet natuurlijk wel fysiek door in staat zijn. Je moet een teamplayer zijn. Uh, uh, en je moet de hele dag kunnen staan en, en aan, de, aan de slag uh, willen en kunnen. Dat, uh, dat, uh, dat is natuurlijk wel belangrijk. En, en daarbij een technische achtergrond uh, is helpt natuurlijk wel. Ja. Uh, in de selectie. En, en zit er ook een bepaalde minimum en maximum leeftijd aan verbonden? Uh, uh, volgens mij mag dat niet meer tegenwoordig. Ik niet, maar minimum mag <laughs> nog wel. Uh. <laughs>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 Het is een paar dagen hard werk. Ik heb nog wel contact met uh, de vorige pitleen. Uh...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 Het okay, okay. was like a movie scene A cut from a magazine We are not even real Nor are the things we think we feel. was Miriam Bryant met Black Car. Aan tafel zit uh, inmiddels uh, Willem Stoman over Classic Concerts. Ja. Ja, dat is uh, even wel natuurlijk voor mij uh, een totaal nieuw gezicht. Ik ben altijd Peter Tromp gewend. Ja, zit... klopt. Uh, Peter Tromp heeft het na een aantal jaren gezegd... ik wil het niet opheffen, maar het wordt mij zwaar om door te gaan. Dus ze hebben gezocht naar een aantal andere mensen... die dus de stichting zouden willen overnemen... Ja.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 Entree, ja, dat, de entree is zo waanzinnig, dat durf ik haast niet te zeggen hier. De entree is 5 euro. 5 euro, ja. En het begint dus om drie uur. Nog steeds. Nog steeds. En hoeft niet gereserveerd te worden. Er is een pauze met koffie en thee. En alle mensen ontmoeten elkaar volgende week zondag om drie uur. Uit mijn hoofd is dat de 19e. De 19e, ja. Hè? Ja.